Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De behandeling van de zaak Sahar door de Raad van State is uitgesteld. Er zou morgen een zitting zijn over het meisje. dat Leers terug wil sturen naar Afghanistan. Maar Leers heeft om uitstel gevraagd en dat verzoek is door de Raad toegewezen. Hij wil eerst nieuwe informatie van Buitenlandse Zaken. over de situatie van schoolgaande meisjes in Afghanistan. Die inlichtingen krijgt hij waarschijnlijk vandaag. De minister wil bekijken of de informatie van buitenlandse zaken gevolgen moet hebben voor Sahar. Wanneer de zitting van de Raad van State nu is, is nog niet bekend. De burgeroorlog in die voorkust concentreert zich sinds vannacht op het strategisch belangrijke westen. Aanhangers van Watara, die de presidentsverkiezingen won, maar nog steeds niet aan de macht is, zeggen dat ze twee steden hebben heroverd op regeringstroepen. De plaatsen liggen in de regio waar veel cacao wordt geproduceerd. Door de herovering ligt de weg open naar de belangrijke havenstad San Pedro. Ook uit het oosten van de Ivoorkust komen berichten dat aanhangers van Ouattara successen boeken. Ze strijden tegen troepen van president Bakbo, die de presidentsverkiezingen van november vorig jaar verloor. Bakboog weigert op te staffen, terwijl Ouattara door het buitenland als president van de Ivoorkust wordt erkend. De aanklagers van het Cambodja-tribunaal hebben levenslang geëist... tegen Rode Khmer kampleider Doik. Vorig jaar kreeg hij 30 jaar cel voor misdaden tegen de mensheid... tegen het regime van de Rode Kmer in de jaren 70. Door strafvermindering is daar 19 jaar cel van overgebleven. De aanklagers vonden die straf niet zwaar genoeg en tekenden hoger beroep aan. Ze eisen nu dat Doik ook terecht staat voor het toestaan van verkrachting en marteling... in de beruchte gevangenis Torel Sling. Doik stond aan het begin van de Cambodjaanse gevangenis... Stond aan het hoofd van de Cambodjaanse gevangenis, waar zeker 12.000 mensen om het leven zijn gebracht. De advocaten van Doik eisen zijn vrijspraak, omdat hij een onbelangrijke functie zou hebben gehad. Het weer zonnig, alleen langs de Waddenkust is het af en toe bewolkt. De middagtemperatuur ligt tussen 10 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Morgen bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.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 It's hanging in the air. Look at me standing. Dit was het heerlijke nummer van. Ga Dame uitleggen. Het is de heerlijke nummer. Close cover van Wim Mertens. Uh, we hebben daarvoor hebben we een ander nummer gedraaid. Het was van Mathilde Santing. Met Wonderful World. We gaan dadelijk door met een andere. Ontzettend lekkere praat, plaat van, de, uh, van Talk Talk. It's my life. Uh, Dani zit me helemaal uit te lachen. Maar dat geeft het helemaal niet. Ik heb ook Roy van Beuningen in de studio. Van Buringen. Oh, van Beuningen. Waarom zeg ik dat nou? Roy van Buringen zit in de studio om me even wat dingen uit te leggen om, uh, om een ontzettend leuk evenement wat op 9 juli gaat plaatsvinden. Maar daar vertel ik jullie straks allemaal andere dingen over. Waar het om gaat is dat ik nog steeds uh, talenten zoek voor Flex Radio. Dat is elke tweede woensdag van de maand. Van 7 tot 8 s avonds live in de studio en daar heb ik mensen voor nodig. Uh, de volgende is... Uh, in april op de derde woensdag want ik ben helaas in het buitenland en kan er niet zijn op de tweede en dan heb ik Jaap van der Meij in de studio de, de talentvolle basketballer die nu meedoet met Heren 1 en zelf nog jeugd is. En dan gaan we nu door met een andere plaat MUZIEK Lekkere gouden oude Tok Tok, It's My Life. En we gaan door met Giovanka met Drop It. The most simple words we say. Je hebt net je bron tot uitgepakt, of je bent alweer een jaar ouder. Voor ik goeiemorgen zeg, ben jij op je bronnen weg. Oude. Anne, de wereld is niet mooi, maar jij kan aanbevelen. Je hebt nog heel wat voor de boeg, maar geen zorgen, daarvoor is het nog te vroeg. Veel...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 En dat was Ilse de Lange met World of Hurt. We gaan door met een heel lekker nummer van Chaka Khan met Bob Baldwin. Dat is het nummer Funkin' for Jamaica. Dit was het weer. Dit was het lekkere nummer Funking for Jamaica van Tom Brown en Shaka Khan. We gaan door met een lekker nummer van Extreme More Than Words. En het is zulke lekker weer, jongens. Jullie moeten wel naar buiten gaan. Na dit programma, alsjeblieft. Nog niet gaan na dit programma. Maar uh, ik, ik hoop jullie wel allemaal wel lekker te zien buiten. Want het is super mooi weer. Mm -hmm. I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel, when everything goes wrong you see somebody. Get more than my share, but that's one thing I never mean to do. Cause I love Heerlijke nummer van Nina Simone. Don't let me be misunderstood, En we gaan door met The World Goes On van Baby. Baby you understand me now. If sometimes you see that I'm mad. Een lekker nummer is dit. Brick House van de Commodores. Kan je je voorstellen dat wij daarop dansten vroeger. Tenminste. In de, in de jaren 70, 80. Dat je op dit soort muziek ging dansen. Nou het is volgens mij 60 beats per minute. En nu heb je 110. Dus je kan nagaan hoe rustig wij stonden te dansen. En dat konden wij dus ook voorhouden. Van 9 uur s'avonds tot 5 uur s ochtends, No sweat. En dan bedoel ik ook no sweat.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 Saunders met If You Don't Know Me by Now. Ik vind het zo jammer, dan heeft hij gewonnen, dan maakt hij een plaat en dan hoor je helemaal niks meer van hem. Ik vind dat echt super, super jammer. Maar goed, we gaan door met de Temptations met Masterpiece. I like your style. Can I stick around and rap to you? Heerlijk nummer, de Temptations met Masterpiece. Het is heerlijk weer, we gaan er allemaal op uit. We zijn bijna klaar met dit programma, we gaan wel door, na één gaan we door. We gaan na een door nee, met hetzelfde programma, een oefenprogramma van Maura, ondersteund door Daan Leffert. Jawel, hij zegt wel nee, maar het is wel zo. En uh, ik hoop dat u uh, volgende uur nog weer even gaat luisteren. En in ieder geval de tweede woensdag van de maand met Flex Radio. Met allerlei talenten uit Zandvoort. Jonge talenten. We hebben Dennis van der Laar gehad. We hebben Jimmy uh, Mel gehad. We krijgen de volgende keer krijgen we Jaap van der Meij. Een bijzonder goede basketballer. Dus we hebben er allemaal zin in. Uh, schrijf je in. Schrijf mij aan. Je kan me bellen op 06 290 77 -330, 06 290 -77 -330. Als je me belt kan je je opgeven als... Heb je een leuk talent, kan je iets goed en je wil erover praten in de studio, bel me dan even 06-290-77-330. En we gaan door met een nummer van Maura Bell of the Blues. If I win or I lose, well, it's all nostalgia put a record on and see here's a memory of olden days in a heartbreak room cold all that glitters isn't gold The same old routine, they've begged and they've borrowed someone else's misery. Well, it's an easy act to follow, well, at least an easy one for me. Give me my tomorrows.